Ook op Twitter reageerden veel mensen op het verschijnsel en lieten foto's en filmpjes zien. Het bleek te gaan om een meteoriet. De politie nam contact op met het KNMI over de vuurbal. Het instituut hoorde van de NASA dat het om een meteoriet ging. Dat is een brokstuk uit de ruimte dat in de damkring verbrandt. Het weer, vanavond nog droog. In de nacht vanuit het westen regen en motregen. Tijdens de kerstdagen bewolkt en op de meeste plaatsen droog, temperatuur rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Sluit nu af op Blue.nl. Vanavond vieren we Kerst vanuit Friesland. Met Epke Zonderland, Sip van der Ploeg en zijn band, De Kast. Wordt een kerst nooit tevoren op het Allergrootse Feest. Het Friese kerstconcert Een Kind Is Ons Geboren. Met aansluitend de kerstnachtmis. Vanavond vanaf 10 voor 11 bij RKK op Nederland 2. Ik ben Karin Spank.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 Welkom weer bij het Marathoninterview. Deze kerstweek op de avonden op Radio 1 een zestal Marathoninterviews. Drie uur durende live gesprekken met één gast. Vanavond de eerste van de reeks en onze gast is Lodewijk Asscher, wethouder te Amsterdam. We begonnen een uur geleden, we gaan nog twee uur door. En voor wie later invult, ik praat u even bij wat er het afgelopen uur zoal voorbij kwam. Het gesprek begon bij het politieke leven van Lodewijk Asscher in Amsterdam. Hij was 27 was jurist, werkte aan de universiteit en had uitgesproken ideeën over wat er met de stad moest gebeuren. En hij wilde dus wel op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn eerste gesprek was met een deelraadvoorzitter en hij wist niet dat er deelraden waren met professionele bestuurders. Dus hij vroeg vriendelijk wat die voorzitter eigenlijk voor werk deed, waarop hij ijzig naar de uitgang werd geleid. Maar hij kwam op de lijst, hij werd verkozen. In 2006 won de PvdA zeer sterk in de stad. Dat was ook te danken, zegt hij, aan Bos en Abu Taleb, Twee populaire partijgenoten en een impopulair kabinet. Hij herinnert zich vooral de laatste verkiezingen. Die van 2010 dus, toen het heel onduidelijk was hoe het af zou lopen. Het is een eenzame bezigheid, hoor, benadrukt hij. Campagne voeren en niet weten wat er gaat gebeuren. Een roos aanbieden aan iemand die daar niet op te wachten zit... Pindasoep uitdelen op een tochtig winkelcentrum in Zuidoost. En dan maar in bedrukte spanning wachten op de uitslag. En heel blij zijn dat de PvdA toch de grootste bleef. In 2006 werd hij dan voor het eerst wethouder in een links college En hij kreeg de portefeuille Financiële Economische Zaken, onder andere. En meteen kwam de privatisering van Schiphol aan de orde. De stad Amsterdam had een beslissende stem. De PvdA was tegen... Op zijn eerste werkdag werd hij meteen onder handen genomen in Den Haag door Zalm. Die aandrukte dat Amsterdam natuurlijk niet tegen zou zijn. De kersverse wethouder had zijn vader om advies gevraagd... en die had gezegd, lo, tijd rekken. En dus bleef hij maar zeggen tijdens dat gesprek... daar zal ik eens goed over nadenken, heel interessant. En uiteindelijk heeft hij zijn poot stijf gehouden... en heeft Amsterdam zijn veto recht gebruikt om de privatisering tegen te houden... Dat was het begin van de roem van wethouder Ascher, Vooral in Linkse Kring dan. Dan ging het over zijn betrokkenheid bij onderwijs. Zijn voorganger, Abu Talib, zei wel eens... je bent als wethouder van onderwijs eigenlijk wethouder van schoolgebouwen. Want de autonomie van het onderwijs is heilig. Waardoor je weinig invloed op de kwaliteit van de scholen hebt. In die heilige autonomie van de schoolbesturen... zijn de twee slechte kanten van de PvdA en het CDA bij elkaar gekomen, analyseert hij. Asscher heeft geprobeerd het roer om te gooien en als lokale overheid werkelijk de klas en de school binnen te komen met interventieteams. En te kijken naar de kwaliteit van de leerkrachten en het onderwijs. En dat te bespreken met de schoolbesturen om de verwaarlozing die alom aanwezig is tegen te gaan. Betrokken leerkrachten die afbranden omdat er te weinig ondersteuning is. Daar is iets aan te doen, zegt Ascher optimistisch. Hij ziet de verbeteringen nu. Scholen die ver onder de maat zijn, er zijn er nu nog, maar nu nog maar negen van. Het waren er 43 nog niet zo lang geleden. De stad heeft 30 miljoen euro gestopt in deze mentaliteitsverandering. Hij organiseerde laatst ook het eerste Amsterdamse onderwijsdebat... een openbare discussieavond voor ouders... Interviewer Irene Houthuis vroeg zich af waarom er niet over het lotingsysteem voor middelbare scholen werd gesproken die avond. Dat was een onbespreekbaar onderwerp. Dat onderwerp werd afgekapt. Waarom? Als je legt uit dat het antwoord op die ingewikkelde emotioneel beladen kwestie van de loting ligt in ook weer kwaliteitsverbetering. Door te zorgen dat er meer populaire scholen komen op verschillende plekken in de stad. Dan zegt hij, goh ouders, jullie hebben nu meer echte keuze. Want goh. Dat zegt hij vaak, deze aanpakkerige wethouder. Goh, we gaan er tegenaan. En u heeft nog twee uur te gaan om er tegenaan te gaan. Lodewijk Ascher in gesprek met Irene Houthuis. En uw reacties kunt u kwijt bij ons op marathoninterview@vpro.nl. Jouw zelfverzekerdheid, jouw... Van, bijna vanzelfsprekende autoriteit. Ook hoe je het verhaal vertelt over je bezoek als uh, kerstverscheur wethouder uh, bij minister Salm. Om te praten over de privatisering van Schiphol. Je strategisch vermogen. Het is allemaal zo opvallend aan jou. Uh, en velen roemen dat ook. Waar haal je dat vandaan? Nou, ik weet dat ik behoorlijk nerveus was toen ik daar in die auto naar, uh, naar Den Haag ging voor de eerste keer. Hoor. Uh, ik zie mezelf nog in die lift staan in het ministerie van Financiën. Maar goed, het... moet je eerst door een kamerheer opgevangen... en dan door een kamerbode. En dan mag je even, even opwarmen. Daar... Nee, dat is een soort... Zijn strategie van tijd trekken... Je nou ja, dat, dat, is, dat is normaal daar. Uh, maar in ieder geval, in alles laten ze je voelen... Je, je gaat nu de minister van Financiën spreken. Nee, ik was daar wel degelijk nerveus. Alleen, ja, het gaat niet zozeer om jezelf... maar je, je, moet, je moet iets doen namens andere mensen. Dus dan moet je wel ja, opkomen... Uh, goed, je kwam net kijken. Uh, Zo'n groot onderwerp als de privatisering van Schiphol. Uh, tegenover een minister van Financiën die er al jaren zit. Wetende dat eigenlijk de grote meerderheid van de Kamer... en, en ja, rechts-Nederland het wil. Ja, ik, ik weet het niet zo goed. <laughs> het is... Uh... Ik heb wel, als ik, als ik iets vind... Um... Dan wil, ik dat ook wel, dan wil ik daar ook wel voor gaan. Dan wil ik daar ook wel voor vechten. En zeker als het. En dat is in de politiek natuurlijk je taak. Als je voor uh, mensen moet opkomen die jou het vertrouwen hebben gegeven. Die op je hebben gestemd. Dan mag je daar ook niet onzeker over zijn. Je mag wel onzeker zijn over wat de goede oplossing is. Maar je mag niet onzeker zijn over uh, je, je, je taak om, uh, om mensen te beschermen. Of te helpen. Of mm -hmm. verder te brengen. Maar ik bedoel eigenlijk meer. Word je zo geboren? Word je zo gemaakt? Hoe, hoe komt iemand als jij aan dat grenzeloze... Oh, in ieder geval waarschijnlijk, maar volgens mij is het ook zo... vertrouwen en zelfbewustzijn? Nou, ik... Ik zie mezelf helemaal niet zo als iemand met grenzeloos vertrouwen... en zelfbewustzijn. Alleen... Uh, ik... Ik kies er denk ik voor om mijn onzekerheden en uh, twijfels en angsten... om die opzij te zetten op het moment dat ik op een podium ga staan... om over, ja, over hele belangrijke dingen te praten of uh, in een onderhandeling. Omdat het dan minder over mij persoonlijk gaat voor mijn gevoel. Mm -hmm. Dus het is, het is voor mij niet zo moeilijk om uh, zelfverzekerd te zijn... als het gaat over goede scholen. He, want dat is natuurlijk uiteindelijk... Uh, jij zei net, ei van Columbus, maar dat is natuurlijk verre weg. Verre daarvan. Goede school, daar hoor je ook voor te vechten. En uh, ik denk dat ik zoals ieder mens uh, vraag je vaak over... Goh, heb ik dat nou goed gedaan, uh, hoe zou ik dat eens aanpakken? Alleen, als ik praat vanuit mijn overtuiging... en de dingen die ik wil bereiken, uh, dan ga ik daar niet allemaal... Mits en mara dan, dan wil ik dat. wil ik ook iets veranderen. Dan wil ik ook iemand overtuigen. Dan wil ik ook enthousiasmeren. Dus het is mijn vorm. Uh, mijn vorm om, om, om te proberen mijn leven te leiden eigenlijk. Dus, dus ik stap liever op dat podium en neem risico. Dan dat ik, uh, dan dat ik blijf analyseren en afwachten. Ja. Ik, ik heb die, die analyserende kant op de universiteit gedaan. Uh, ik vind, in mijn opvatting, horen politici ook risico te nemen. Je hoort stelling te nemen. Uh, er zijn genoeg technocraten op de wereld. Er zijn ook genoeg calculerende politici. Eén oog op de peilingen, het andere oog op uh, de de Maar uiteindelijk worden we er helemaal gek van dan. Dus als je alleen maar een soort echo hoort... van wat opiniepeilingen uh, vandaag vinden... dan verliest uiteindelijk iedereen vertrouwen in, uh, in de politiek. Nou. Dat is allemaal waar, maar ik denk ook dat je dit van huis hebt meegekregen. Een bepaald vertrouwen van wat ik vind, daar kan ik voor uitkomen. En daar werk ik voor dat dat bereikt wordt. Hoe ben jij thuis groot geworden, thuis bij jouw ouders? Wat hebben je ouders je meegegeven? Um, mijn ouders zijn allebei uh, jurist. Allebei jurist met, uh, die, die werkt in het arbeidsrecht, sociaal recht. Dus dat gaat al heel erg over... Een individu ten opzichte van uh, de werkgever of ten opzichte van de samenleving. En nou, we hadden wel een gezin waarin, waarin veel werd gepraat. Een heel uh, liefdevol gezin. Je bent de oudste? Ik ben de oudste, uh, het oudste kind. Twee jongere zussen en een jongere broer. Ja, ik heb daar hele fijne herinneringen aan. Ik, we werden beschermd opgevoed uh, met veel boeken en veel praten... En nou, we kregen wel inderdaad mee dat het belangrijk is om uh, je opvatting te kunnen verwoorden. En om in een gesprek, uh, nou, dat, dat dat de moeite waard is. Dat, dat, is, dat zit bij mijn ouders ook wel heel erg in de genen uh, Dat dat belangrijk is, dat dat een, een waarde is. Ja, een, een, een, uh, een hele, liefdevolle, hele liefdevolle opvoeding ja. heb ik gehad. En, uh, Met ook, ik had wel als oudste kind ook altijd wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel en we ja, dat meer bijna vanzelfsprekend ja. ja en daar voelde je goed bij ja, uh, ja dat was, dat, dat uh, was zo ja. ja je stamt uit een de, van een bekende Amsterdamse familie de Aschers die iedereen wel kent van de Ascher diamantfabriek uh, in de diamantbuurt in Amsterdam um, een geslacht van juristen, diamantairs uh, en ook politici. Hè? In hoeverre vormt je dat? Of word je daardoor gevormd? Um, nou, dat is. Je familiegeschiedenis maakt natuurlijk uh, een belangrijk deel uit van je, van je eigen identiteit. En uh, in mijn familie van vaderskant, dus heb je inderdaad een. Een familie van, van Joodse diamantairs, eh, juristen, eh, liberalen, VVD'ers. Eh, die ook in de, in de oorlog natuurlijk veel hebben meegemaakt. Eh, een bekende naam, niet meer in heel Amsterdam hoor. Maar bij, bij oudere Amsterdammers is dat nog een bekende naam. En aan mijn moederskant, de vonkenkant, eh, muziek en, eh, en, en onderwijs. En eh, katholieke familie. Eh, wel allebei Amsterdams. En ja, dat maakt natuurlijk ontzettend veel uit... voor de manier waarop mijn ouders gevormd zijn, hoe zij in het leven staan. En dat brengen zij weer over op hun kinderen. En ik heb wel gemerkt hier in Amsterdam... dat de geschiedenis, als, als je familiegeschiedenis ook deel uitmaakt van de werkelijke geschiedenis... Uh, dan maakt het je er extra bewust van. Ja, want je zegt bijna in een bijzin veel in de oorlog meegemaakt. Maar er is wel wat meer over te zeggen... Ja, ik hou ja. erg van eufemismes, dus uh, <laughs> dit is er zo eentje. Ja, nou, je overgrootvader uh, was een van de twee voorzitters van de Joodse Raad. Waar nogal verschillend over wordt geoordeeld. Hoe, hoe Gaat het verhaal in de familie over de rol die jouw overgrootvader heeft gespeeld? Nou, Heel kort, daar gaat, gaat er het... Er gaat niet zoveel verhalen, verhalen over, want dat kun je allemaal lezen. Uh, alleen, kijk, hij was... Uh, Verantwoordelijk voor dramatische gebeurtenissen voor het Nederlandse Jodendom. Uh, weliswaar een afgeleide en gedwongen verantwoordelijkheid. Ja, laten even uitleggen. De Joodse Raad was door de Duitsers ingesteld. Ja. Die, ja, wat deden ze precies? Die hadden uh, tot taak om de taak om dat een uh, beetje te regelen. Uh, uh, uh, en, en, die, die en, de, en de Joodse gemeenschap in kaart te brengen. En te weten. ze lijsten maken van mensen ja. die hier langer mochten blijven. Ja. Dus dat, dat is allemaal behoorlijk afschuwelijk. Uh, en dat betekent in die zin iets dat het, dat het weer mijn grootvader natuurlijk heeft gevormd. Die in die jaren uh, als een jonge man uh, in, in dat diamantbedrijf zat. En dat mijn vader, uh, die na de oorlog terugkwam in dat gezin... Uh, en die dezelfde naam heeft als uh, de Ibram Asher als de voorzitter van de Joodse Raad... die de, daar veel mee geconfronteerd is geweest en over heeft nagedacht. En jouw vader is in de oorlog geboren? Ja, die heeft dus uh, in, in de onderduik gezeten. Uh, en... Kijk, ik ben heel dankbaar dat ik ben opgevoed met een zekere afstand tot, uh, tot, tot de oorlog. En, en dat mijn ouders daar goed over konden vertellen en praten. Dus het betekent in die zin voor mij iets dat je gevoeliger bent voor die geschiedenis. En ook bewuster, denk ik, van uh, de, de, het verdriet dat dat nog steeds oproept bij heel veel mensen. Dus ik probeer ook altijd voorzichtig te zijn met me te snel daar... Uh, nou, laat ik het simpel zeggen, ik heb ontzettend hekel aan het gemak... waarmee allemaal Tweede Wereldoorlog-vergelijkingen altijd worden gemaakt. Ik denk, er zit bijna altijd veel meer achter dat die vergelijking onkies maakt. Ik kan daar niet zo goed tegen. Dat betekent dat ik daar zelf ook heel zuinig mee moet zijn. En het, ook niet steeds, het is voor mij wel een belangrijk richtsnoer voor mijn eigen denken... maar ik wil daar liever niet andere mensen steeds met lastig van. Dus bijvoorbeeld een Wilders of een PVV vergelijken met... Fascistische of racistische. Ja, het, groeperingen. Dat vind ik misplaatst. Dat zal jij nooit vind doen. Misplaatst. Het is ook, uh, wat mij betreft, een belediging, zowel voor de Oeuwilder's als voor uh, de mensen die, die de oorlog hebben, hebben meegemaakt. Ja, dus daar ben je heel erg van bewust. Schept het ook een soort van uh, ja, morele verplichting om iets met je kennis, je, je verleden, je geschiedenis, je familie. Nou, niet uit schuldgevoel. Uh, wel, ik heb er wel altijd van... Dat is een beetje de les, denk ik. Zoals mijn, uh, mijn ouders die aan mij daarvan hebben geprobeerd mee te geven. Is dat je altijd zelf verantwoordelijk bent... om na te denken over het morele gehalte van wat je doet. He, dus dat je niet te snel uh, je mag verschuilen... achter de omstandigheden waarin je bent. Dat je zelf en dat je eigen daden als persoon... ongelooflijk grote gevolgen kunnen hebben. Dus ik probeer dat in die zin te gebruiken. Dat ik, moet naden dat ik zelf moet blijven nadenken in mijn werk... Um, over of het goed is of niet goed wat ik doe. En de, dat maakt dus ook weer makkelijk om soms risico's te nemen. Want ja, je doet dit een tijdje en je, je moet dat kunnen doen... je moet kunnen verantwoorden naar jezelf toe... dat je, dat je niet achter iemand anders bent aangelopen... of uh, volgens de gebaande paden bent gegaan... maar dat je de vraag hebt gesteld, je hebt verantwoordelijkheid... ben je daar echt goed mee omgegaan? Nou, dat, dat, maar dat is dus een persoonlijke manier van werken... waar dat een rol in speelt... Maar het is niet iets waar ik de hele tijd mensen mee wil lastigvallen. Want maar is dat rechtstreeks een, een, een ervaring of een, een, een gevoel... naar aanleiding van je overgrootvader? Dat nou, is meer in wat, wat ik er... Die dus nou, een van de twee voorzitters was van de Joodse raad. Het is meer wat ik, wat ik, wat ik van mijn eigen ouders heb meegekregen. Uh, wat ik van mijn eigen vader heb geleerd. En dat, dat is voor hem... Daar denk ik een, een deel van. Maar hij heeft me altijd gezegd van... Uh, je moet je eigen keuzes maken. Je moet je eigen afwegingen maken. Je moet je eigen oordeel vormen. Uh, het recht is in beweging. Het is niet een gegeven. Uh, dat... Dus laat je niet... Uh... Je kan dingen veranderen. Je kan dingen veranderen en je hebt ook de plicht om dingen te veranderen. Je hebt de plicht om, als je goed kan nadenken... om jezelf af te vragen, deugt dit nou of deugt het niet? En als het niet deugt, moet je er wat aan doen. Nou... Zo, zo ben ik me gaan bemoeien met, uh, met de wallen. Uh, zo ben ik op zo'n avond bij uh, de ouders van het islamitische college. Hè? Is het altijd makkelijker. Nou, dan moet ik natuurlijk. Dat is een beetje ingewikkeld verhaal. Maar is het, altijd, het is altijd makkelijk om te zeggen: Goh, dit zijn de regels. Zo zit het. Zo hebben we het altijd gedaan. Maar daar is politiek niet voor. En daar ben je zelf als mens ook niet. Hè? Dan ben je niet tevreden aan het eind van de dag. Dus die hele oorlog is voor mij iets. Uh, omdat het eigenlijk allemaal in de openbaarheid is en in het publieke, is het voor mij juist heel erg privé. Het uh, raakt me zeer. Nou, omdat ik wil dat niet in het publieke domein steeds gebruiken maar het raakt me zeer. Ik had vorige week een telefoontje van uh, een vrouw, uh, achter in de tachtig. Die vertelde dat ze blind werd en uh, zich afvroeg of ik haar foto's wilde hebben. En ze had foto's, ze had als kind in Bergen-Belzen gezeten, waar ook familie van mij op staat. Nou, dat raakt me ongelooflijk. Uh, die mevrouw die, die heeft van mij gehoord doordat ik in de media ben. Ja. En, en die denkt, goh, misschien dat ik in de media ben. En die herkende mijn naam. Nee. En die wil dat toch ergens uh, neerleggen. Nou, ben je daarop ingegaan? Ja, ik ga bent... binnenkort ga ik uh, naar haar toe. En uh, dat, vind ik, dat vind ik heel bijzonder. Dus ik vind het bijzonder dat ik kan, nog een beetje kan aanraken... wat er gebeurd is. Uh, maar de, de betekenis... Is, is meer persoonlijker voor mij. Ja. Deze week werd de, uh, de Portugese synagoge heropend... na een lange restauratie. Uh, daar was je bij aanwezig, de koningin ook. En toen twitterde je uh, indrukwekkend, ontroerend, een volle snoggen. Dat is dan geen uh, typfout, maar dat is de bijnaam he, van de synagoge. Uh, vol, door kaarsen verlicht, eerste uh, lichtje en prachtige gebed voor koningin, regering en BMW waarom je, je straalde, hoorde ik ook, van je omgeving. Um... Ja, de de Portugese synagoge in Amsterdam... is een van de mooist bewaarde oude gebouwen van de stad. Een 17e-eeuwse gebouw. Ja, aan het uh, Meester Visserplein. Alleen ja. er was, was Vlakbij het raam bij lang de gesloten. Dus, dus Er zijn niet zoveel mensen binnen geweest. Dus al die jaren, al die eeuwen... alleen verlicht geweest door kaarslicht. Er is nooit verwarming geweest. Dus de koning had een dikke, dikke jas aan. Jij ook? Ik ook. En dat is opgeknapt... En ik was er in het verleden wel eens geweest bij een huwelijk of een feestdag. Maar het was helemaal vol met kaarslicht. En uh, dat, dat was, je, je had eigenlijk een blik van hoe het al die eeuwen geweest is. Het was wel heel bijzonder. En ze, ze bidden daar iedere week uh, voor de koningin en de regering... en de burgemeester en wethouders. Dus de, de voorzitter daarvan, de bestuur, die vertelde ook waarom. Die vertelde dat in de 17e eeuw was de, de toenmalige rabbijn gearresteerd omdat uh, de burgemeester ter oren was gekomen dat een groep donkere signeuren uh, in een vreemde taal bijeen. zich verdacht ophielden in de buurt van het, uh, van het stadhuis. Dus hij had ze laten oppakken. Er was toen achtergekomen dat de mensen waren die hun godsdienst daar wilden uitoefenen. Hij had gezegd: Ga dan maar heen en bid tot je God, maar bid ook voor ons. En sindsdien bidden ze dus ook. Ook voor de koningin en de regering en, uh, en BMW. En ik vond wel. Ik vond het prachtig, uh, want die Portugees-Joodse gemeenschap... heeft dus in die eeuwen zijn eigen gewoontes, rituelen, taal, uh, liturgie en liederen gehouden. Maar wel iedere week gebeden voor het heil van het land waar, waar, ze, waar ze in leven. Nou, dat, ja, dat is integratie zoals het ook kan. Uh, dus ik vond, het, ik vond het prachtig. Ik vond het ook mooi, omdat... Nou, er waren Na de oorlog waren geloof ik, nog vijftig uh, overlevenden van, die, van die, uh, dit onderdeel van de Joodse gemeenschap. En dat die dan toch uh, dat in leven hebben, dat die dat gebouw hebben bewaard en gekoesterd. En dat dan de koningin daar komt om het te openen. Ja, prachtig. Ga je vaker naar een synagoge? Is, is jouw Joodse achtergrond... Doe je daar wat aan, zal ik maar zeggen. Nu met kerst is dat al? Nu met kerst. <laughs> nee, dat is. Uh, ik zei, oh, mijn moeder is niet Joods. Mijn vader is wel Joods. Dus dan ben je volgens, volgens de wet ben je, ben je dat ook niet? Dus het is ook meer uh, de geschiedenis en de achternaam. Uh, en als ik er kom, vind ik het wel heel bijzonder. Uh, dus je hebt, ik heb er wel meer, uh, meer gevoel voor, denk ik. Maar meer uh, maar als een culturele. Ik ga daar niet. Nou. Ik, ik ben ook niet religieus. Dus ik, het is meer. Uh, als ik er kom, dat ik, dat ik probeer te genieten en, en uh, op te snuiven wat er, wat er gebeurt. En een van de mooie dingen van, van wethouder zijn in een grote stad... is dat je op allerlei plaatsen mag komen. Uh, dus ook uh, in synagogen en in kerken en in moskeeën. En, uh, en Synagogen vind, vind ik dan wel speciaal. Je zei al, de familie van jouw moeder, de vonken, zijn uh, katholiek van oorsprong. Uh, veel muzici... En onderwijzers. Ja. Is je moeder ooit begonnen als onderwijzeres? Had ik dat goed onthouden? Nee, zij is, uh, uh, nou in zekere zin wel, maar ze is aan de universiteit gaan werken en, uh, en sociaal recht gaan doseren. En zo, oh. zij is een goede. ook een onderwijzer. Ja, ze is een goede. ze kan goed uitleggen. Dus ze kan ook ingewikkelde juridische kwesties in normale bewoordingen, met normale voorbeelden, goed uitleggen. Dus een, een mooie kwaliteit. En politiek zitten jullie uh, op dezelfde lijn. Ja, mijn moeder, die, dat is een, uh, een PvdA'er. Ja, dan uh, even uitleggen. was voormalig uh, hoogleraar arbeidsrecht. Ja. Uh, kroonlid van de Zerg geweest. Nu commissaris bij uh, een paar grote bedrijven. En ze staat niet voor niks in die uh, lijst van 200 invloedrijke Nederlanders... waar jij uh, boven je moeder staat. Uh, maar sorry, ik onderbrak je... Uh, nou, zij is dus iemand die... Uh, <laughs> Die, die meer dat onderwijsbloed in zich heeft. Haar broer was, uh, was dirigent. Die is overleden in 2004. Ja, Hans, Hans Vonk. Haar vader was violist in het uh, Concertgebouworkest. Maar die is in 1945 al overleden. En uh, nou, daarvoor in de familie zaten, zaten heel veel onderwijzers. En uh, ja, ik denk dat... Zij, zij is heel sociaal bewogen. Uh, ze doet nu bijvoorbeeld een... een commissie die uh, uh, mensen die als zelfstandige problemen hebben gekregen... met de uitkingsinstanties en, en daardoor plotseling een strafblad hebben gekregen... opnieuw beoordeeld. En dat hoeft ze van niemand te doen, maar ze doet dus honderden uh, hoorzittingen... om mensen duidelijk te maken dat ze geïnteresseerd is in wat er aan de hand is. En dan gaat ze adviseren. En voor een deel van die mensen zal het betekenen dat ze... dat ze ten inderdaad dat strafblad hebben gekregen... dat ze geroepen zijn. Nou, dat is heel typerend voor haar. Ze heeft... Zich uh, altijd heel erg ingezet voor ja, gelijke kansen, uh, emancipatie, uh, de rechten van de vrouw, uh, gelijke behandeling. Is zij politiek actief of geweest? Nee, niet, niet in een politieke partij. Ik geloof dat ze wel weleens uh, gevraagd is voor, voor. Tenminste, dat heeft ze wel eens verteld voor politieke functies. Maar dat heeft ze nooit gedaan. En dan voor de Partij van de Arbeid, hè? Ja. Maar en het waarom is dus... heeft ze dat nooit gedaan? Ja, dat omdat dat uh, in haar leven op dat moment uh, uh, niet paste. En uh, ik geloof ook dat zij... Maar waarschijnlijk ook die hele ambitie niet heeft. Of... Nou, ze heeft wel de, de ambitie om ook dingen te veranderen. Maar dat doet zij op haar manier. Op en daar is zij, uh, zij ook heel succesvol in geweest uh, in haar werk. Dus zij is, ook, zij is altijd heel erg bezorgd... of ze wel genoeg, uh, genoeg goede dingen heeft gedaan... En, uh, en wij moeten er altijd een beetje om lachen, want ze werkt maar door. En, en ze blijft daar altijd ontzettend uh, sociaal bewogen in. Maar, wat maar de politiek dan? is natuurlijk voldoende... niet de enige weg. Nee, maar voldoende goede dingen heeft gedaan voor de gemeenschap of voor het ja. gezin? Nee, voor, ja, voor de gemeenschap en ook voor het gezin. Maar het zo, uh, zo staat zij in het leven. Twijfelend? Nou, twijfelend in ieder geval heel erg uh, zich telkens afvragen, terwijl... Je ik vind het onvoorstelbaar. Ze heeft dus vier kinderen grootgebracht... En, uh, en een hele mooie carrière daarnaast gehad... in een tijd dat dat uh, nog minder vanzelfsprekend was dan nu. Uh, maar ze heeft toch altijd zich de vraag gesteld... Van, uh, doe ik genoeg voor de kinderen en doe ik genoeg voor, uh, voor de samenleving? En ze gaat maar door. Ja. En je vader, een uh, advocaat, een uh, bekende mediator... en ja. een goede um, adviseur voor jou... als je zalm <laughs> voor het eerst tegemoet moet treden... Uh, hij is niet van de Partij van de Arbeid, begreep ik. Hij is uh, tientallen jaren lid geweest van de VVD. Geweest. Ja. Waarom uh, geweest? Ja, uh, <coughs> dat zou je hem zelf uh, moeten vragen. Nou ja, maar hij je voelt... benadrukt het zelf, ja. Nou ja, u, u vroeg... Uh, dus ik ga opeens u zeggen, <laughs> ja. ik moet het over mijn ouders hebben. Uh, je vroeg van, uh, dat is geen VVD, nee... Hij is meer een VVD'er van de huis uit, maar hij is daar geen lid meer van... omdat hij zich minder vertegenwoordigd voelt door de huidige VVD. Ja, en hij komt ook uit een liberale... Ja. en de, de asjes waren liberale. Ja, en dat zei mijn oom, uh, die, die is nog steeds... Die, die heeft voor de VVD in de Eerste Kamer gezeten. dus Dat, zijn ja, een hele dat is een actieve... diamantair, hè? Ja. De, de directeur van de diamantfabriek. Ja, wel heel erg Amsterdamse uh, liberalen. Dus... Een sociale liberaal. Geen... Die zijn wat progressiever, denk ik, dan... Uh, dan, dan uh... Ja, is dat typisch Amsterdamse? Ja, vind ik wel. En ik meld u even tussendoor waar u eigenlijk naar aan het luisteren bent. U luistert naar Radio 1 namelijk en naar het Marathon-interview. En dit is wethouder Lodewijk Ascher, wethouder te Amsterdam. Hij is in gesprek met Irene Houthuis in het Marathon-interview. We zijn halverwege het uh, tweede uur, dus we hebben nog anderhalf uur te gaan. En als u ons iets te zeggen of op te merken heeft... kunt u uw reacties kwijt op marathoninterview.nl. Gaat uw gang weer verder. Ja, we hadden het over de liberale... Nee, de sociaal-liberalen in Amsterdam, dat noem je typisch Amsterdam. Hoezo? Nou, als ik naar mijn, naar mijn familie kijk, dat zijn niet uh, uh, rechtshoudegens... Uh, maar wel heel erg vanuit, vanuit de ondernemer uh, liberaal geworden. Uh, heel erg actief daarin, maar ook heel erg sociaal bewogen. Ik wil niet zeggen dat de anderen dat niet zijn... maar dat maakt wel heel erg onderdeel uit van hun uh, type... Uh, liberalisme en, en VVD-lidmaatschap. Dus ik denk dat, dat de afstand dan ook niet meer zo groot is. tussen uh, Sociaal-Democraten en Liberalen. Als je, als je elkaar daar vindt. Maar goed, mijn herinneringen daaraan zijn. Ik herinner me dat we op bezoek gingen in de fabriek. toen mijn grootvader nog leefde. en dat hij daar dan uh, dat liet zien. En dat er dan een filmpje vertoond werd van hoe hij op de fiets naar zijn werk ging. wat, wat alle buitenlandse gasten altijd bijzonder vonden. Dus dat ging nooit over politiek maar meer over de trots op het bedrijf dat zij, dat zij runden... en waar mijn neefjes nu in werken. Dus het was, en ook mijn ouders vertelden nooit over politiek. Die hadden gewoon ieder hun eigen verbinding met een partij... of met een stroming, maar die gingen daar de kinderen niet mee lastigvallen. Je komt uit een gezin met veel juristen. Je vrouw is ook jurist. Ja. Het is de, de verbindende schakel... Eigenlijk is er over jouw vrouw eigenlijk niks bekend. Hè? Ze, dat ze jurist is, dat ze bij de Nederlandse bank uh, werkt. Dat is vast een bewuste keuze, om maar zo uit uh, het... Nou, dat is bij mij wel iets meer bekend. <laughs> <Echt>? <laughs> nee, ja, kijk. Um, in mijn werk moet ik heel veel vertellen over wie ik ben en wat ik doe. Maar ik probeer wel heel voorzichtig te zijn... Uh, met vertellen over de mensen die, die daar niet voor hebben gekozen. Dus ik heb vooral ook al een beetje schroom om al die dingen over mijn ouders steeds te vertellen. Uh, wat, wat kunnen zij er nou aan doen dat ik in de politiek... Ik begrijp heus wel dat het uh, goed is om te vertellen wie je bent en waar je vandaan komt. Maar mijn vrouw die heeft een, een, een mooie carrière en uh, haar eigen leven. En voor haar is het denk ik alleen maar uh, onhandig... als ik de hele tijd over haar allerlei dingen zou gaan beweren. Uh, dus, dus mensen die haar kennen, die weten wat een fantastische vrouw dat is. Maar het voegt niet zo heel veel toe als ik haar op het toneel zou, uh, zou zetten. Ik, ik wil heel graag ook beschermen dat als ik de deur achter me dicht uh, trek... dat dan de politiek ook weer heel ver weg is. Dat je daar niet over hoeft te hebben. We hebben het er wel over, maar gewoon als Amsterdammers... waar maak jij nou zorgen over? En ik vertel wel uh, over mijn dag wat ik meemaak. Maar is hij niet een adviseur in bare moeilijke tijden af en toe? Zeker. Of... Uh, De grote uh, daar hoorde ik. Ja. Uh, ze, is, uh, ze is heel duidelijk in haar kritiek. En dat is, uh, dat is heel goed. Ja, daar word je beter van? Natuurlijk. Kijk, als zij het niet goed vindt, dan kan ik nooit tevreden zijn. En uh, uh, ze vindt het heel vaak niet goed. Dus dat is, dat is voor mij heel goed. Wat zal ze van het gesprek vinden tot nu toe? dat, nou, dat, dat ga ik straks horen. Dat weet ik, niet. dat weet ik niet. Maar kijk... je het is dus een van de hele rare dingen in de politiek... dat je privéleven um, uh, nog steeds wel privé is... maar dat het wordt ingevuld en een kleur krijgt. Dus als ik haar te veel zou beschrijven... dan komt dat in de, in de knipsomap. en dan vraagt de volgende... die vraagt daar nog eens naar en dan, dan staat dat. Terwijl, Zijn het feiten? Zij is haar eigen persoon. Uh, zij is haar eigen uh, talenten aan het najagen. En verdient het dus niet dat door mijn werk... anderen een ander beeld van haar krijgen. En dat geldt voor de kinderen natuurlijk ook. En uh, intussen zijn natuurlijk voor mij de allerbelangrijkste persoon... ook om te praten over mijn werk. Maar dan veel meer over, ja, wat zal ik hier nu mee doen? En, uh, en ook wel van, goh, dit doe je wel of niet goed. Uh, maar ik heb altijd me goed beseft, politiek doe je tijdelijk. En uh, ik ben niet van de politiek afhankelijk voor mijn geluk. Wel van mijn gezin. Dat is een enorm verschil. En daar slaag je ook heel goed in om die werelden gescheiden te houden... Ik slaag erin omdat ik. Nou ja. Ik ben heel streng om mijn privéleven echt te bewaken. Ja. Niet alleen in wat ik vertel, maar vooral ook in, uh, in wie er eigenlijk de basis over mijn tijd. Ja, dus ik heb. De, de, de, de rol van de secretaresse wordt ontzettend onderschat in het leven van een, van een politicus. Blair heeft het mooi beschreven: uh, dat uiteindelijk de, zijn secretaresse de belangrijkste was voor zijn succes. Ik heb een geweldige secretaresse, Jacqueline Daneberg. En die, die helpt mij echt hierin. En die beschermt. Kunt, ja, hoe, kunt, hoe doet ze dat trouwens? Want... Nou ja, je kunt een hebben die denkt: Nou, ik plan het allemaal vol, is het weer klaar. Maar zij, zij denkt namens mij. Uh, om nou, voor mij, ik probeer tussen vijf en acht probeer ik naar huis te gaan. Kinderen van de crèche te halen. Oh, thuis dat heb ik een, heel goed begrepen. In bad te stoppen en in om bed. Vijf uur ga jij naar huis. Ja. En daarna ga ik wel weer aan het werk. En s ochtends breng ik ze weg. En, uh, nou, hoe werkt dat? Ik dineer niet. Dus dat doe je thuis. Je wordt heel vaak uitgenodigd. Zullen we eens een hapje eten? Of er is een groot diner over dit. En dan zegt mijn secretaresse: Nee, meneer je dineert niet. Verder zegt ze niks. Dus mensen denken dat ik uh, hele lastige dieetwensen heb. Of uh, uh, dat er iets principieel redelijk is. Ik dineer niet. En als minister Buisterveld belt en zegt. Van, uh, heel wil... graag lunchen. Prima. Ja, dat kan ik niet, zegt ze. Ik wil uh, nou. vanavond om half zes. Dan ik, nou, dat zullen we dan dringend. bellen, als het heel dringend is. Nee, dus, er zijn altijd hele belangrijke dingen... maar uh, je wordt niet beter in je werk... als je iedere avond tot één uur of s'nachts uh, doorwerkt. En ik zeker niet. Dus ik ben daar heel erg streng in. En dat is mijn manier om uh, ja, balans te houden in mijn leven. En ook nog een beetje normaal te blijven. Ja, als je s ochtends uh, op school staat... in de hagel te wachten tot de sint komt... Uh, dan... Is dat volgens mij veel belangrijker dan als ik een brief ga sturen, u moet meer betrokken zijn bij uw kinderen. He, dus ik wil ook nog een beetje uh, voelen uh, hoe het echt is en mijn eigen leven daarin beschermen. Ja. Ik ben daar heel streng in. En heel veel mensen zeggen dit, dat ze dit willen. En dat lukt ze niet. En waarom lukt jou dat wel? Nou, het is voor mij veel makkelijker, omdat ik wel de baas ben. Ja. Dus uh, ik, ik kan het me permitteren om nee te zeggen. De zwakte van heel veel mensen die mijn werk doen, is dat ze geen nee kunnen zeggen. Uh, maar het is ook wel veel makkelijker voor mij... Dan, dan als je een baas hebt die zegt, kom, doorwerken. Nee, ik ben zelf de baas, dus ik bepaal de agenda. Dus je kan heel goed kiezen, waar besteed ik wel mijn tijd aan, waar niet aan. Je bent heel efficiënt. Nou, blijft dat altijd moeilijk, hoor. Want je wil altijd meer dingen doen dan, dan je kan in een dag. En uh, ik heb ook wel, aan, nou, zeker nu aan het einde van het jaar... dat je de film van het jaar terugziet... en dat het een soort lijkt wel alsof het alder versneld is... Omdat je je wil eigenlijk te veel dingen tegelijk per definitie doen. En ik geniet ervan. Ik vind het ook verslavend, die snelheid. Maar het is wel... Ja, als ik dan uh, uh, de kinderen in bed heb en daarna ga ik weer aan het werk... en ik kom thuis en ik lees de stukken voor de dag erna... Ja, dan val je wel in bed in, in, een, soort, uh, in een soort diep coma. soort is allemaal slaap, ja. Dus die, ik zal niet beweren dat het, allemaal, uh, dat het allemaal vanzelf gaat. Maar ik geniet er heel erg van dat ik niet het ene kiest ten koste van het andere. Je zei net aan het eind van het jaar... het jaar aan je voorbij zien gaan. Wat, wat zie je dan? Nou, ik zie een uh, politiek heel druk jaar... en in mijn privéleven heel druk jaar. Uh, we hebben een derde kind gekregen dit jaar. Nou, Dat brengt van alles met zich mee, inclusief slapeloze nachten... en, en alles weer aanpassen aan een, een andere gezinssituatie. Ja, en de andere kinderen zijn ook nog heel jong, hè? 4, 2 en 0. Ja, hoewel die van 2 bijna 3 is. Dat, dat, Oei, ja. Het is belangrijk om dat te benadrukken. Uh, dus dat, ja, je kunt je voorstellen: dat is, dat is heel erg druk. Maar ook heel erg rijk en heel erg mooi. Uh, en ik wil dat ook ten volle meemaken. Maar ik vroeg wat anders. Als je een jaar terug. Ja, je zei een heel druk jaar, ook privé. Maar wat, wat valt erop als je terugkijkt? Behalve het belangrijke feit van een derde kind? Uh, Privé of politiek? Politiek. Um, politiek was, was voor mij dit jaar t, voor het eerst die echte oogst in het, in het onderwijs. Dat was uh, belangrijk. Um, heel erg Zo, uh, veel. Toen afname van de zwakke scholen ja, bedoel je? Ja, opeens, opeens zie je die, die, die trend, uh, zie je het bewijs van, van wat ik aan het doen ben. Uh, politiek was het uh, een jaar met ook... Nou, dat, begint door te dringen wat het, wat het kabinetsbeleid betekent voor Amsterdam... en hoe je daarmee om moet gaan. Hoe ik, ik heb natuurlijk de taak om de stad financieel gezond te houden... hoe ik dat moet vertalen. Dat levert ook wel de spanningen op met, met Den Haag. Maar het is ook wel een mooie, uh, mooie klus. Dus dat was politiek voor mij belangrijk. En het, er zijn natuurlijk nooit grote verhalen... maar het zijn symbolen die naar boven komen. Uh, momenten die belangrijk zijn in zo'n jaar. Voor mij was een heel belangrijk moment... het begin van de taalschool. Ik had maar voorgenomen, eh, kinderen die door een taalachterstand... niet kunnen worden wat ze willen worden. Daar zouden we iets op moeten verzinnen. Dus in de zomer ben ik begonnen met een soort vakantieschool... waarbij alle vakanties kinderen extra les krijgen. En hun ouders die worden er ook bij betrokken. Nou, dat is een van de dingen waar ik als hoogtepunt aan terugdenk. Een klein iets, maar het staat voor mij voor heel veel. In Zuidoost, kleidschooltje, ouders en kinderen bij elkaar. Ja, Ik weet, dat gaat iets veranderen in het leven van die kinderen. Dus dat, dat, dat komt dan naar boven. Maar ook dat de wel. avond bij uh, het islamitische college uh, nou, komt naar boven. dat is een, een, een, een mooi moment. Uh, Want dat moeten we misschien even luisteraars uitleggen. Het islamitische college was de eerste school... die op last van de minister uh, werd... Uh, gaat iets mis met een lens die even komt uitgaat... Uh, een om het neer te leggen? Of? Komt goed. Dat je, is je, je, je. Uh, het Islamitisch College Amsterdam dat was de eerste middelbare school... die door de minister werd gesloten. Daar heb ik zelf uh, samen met Anja Vink twee uh, uitzendingen over gemaakt uh, voor Argos. We hebben uh, de opkomst en ondergang van het Islamitisch College uh, beschreven. Uh, en die school die moest dicht vanwege een afnemend aantal leerlingen... Um, maar, en die qua, dat nam af door uh, de afnemende kwaliteit van de school. Uh, al jarenlang. Um, als wethouder van Onderwijs in Amsterdam heb je niet veel over die school te zeggen. Hadden we hadden al in het eerste uur geconstateerd. Toch ben je daar enorm mee gaan bemoeien met die school. Waarom? Nou, Ik voelde me wel betrokken bij die school. Omdat heel veel van de ouders ongelooflijk verdrietig waren dat het dicht moest. Heel veel van de leerkrachten ook. En omdat het schoolbestuur zich daar met hand en tand tegen verzette. En ook een beroep op mij deed om dat verzet te steunen. Dat heb ik niet gedaan. Ik vond dat de minister gelijk had. Een school die, die eigenlijk al jaren onderpresteerde met te weinig leerlingen. Met van het begin af aan een hele moeizame geschiedenis. En gedoe over het feit dat ze niet goed les gaven over integratie. Uh, die, die was op een gegeven moment was dat op. Dus dat de minister dan uh, de knoop doorhakt vond ik goed. Maar vervolgens een, een, een, dreigde een grote groep ouders te kiezen om niet hun kinderen bij een andere school in te schrijven, maar om thuisonderwijs te gaan geven. Dus helemaal geen school meer. En dan zelf lesgeven. Ja, omdat ze vonden dat hun identiteit niet op die andere scholen werd ja. gerespecteerd. En dat, dat raakte mij zeer, omdat dat gebeurde onder een soort eh, onder aanvoering van een groep mensen die het verhaal vertelden dat kinderen elders niet gerespecteerd werd, dat kinderen vernederd werden, dat hun hoofddoek werd afgerukt, en eigenlijk die die ouders kregen de boodschap meer mee dat een echte moslim of een echte islamiet die kan zijn kinderen niet naar zo'n andere school sturen. En dat vond ik heel een hele afgrijselijke eh, stelling, niet alleen voor de kinderen waar het over ging, maar ook voor heel veel andere ouders in de stad die hun kinderen voor vertrouwen naar een reguliere school sturen, He, die hun godsdienst hebben. En hun maar dat is de ervaring van een aantal ouders geweest. Nou ja, die ervaring, voor zover ze er waren, werden die uitvergroot. Ja, nou, op op een gegeven moment ben jij die school binnengegaan. Um, op een donderdagavond, begin februari. Het was de avond voor mijn tweede uitzending. Um, en toen in een aula, die groot was, maar ook heel leeg... want er zaten weinig ouders, ben jij die ouders gaan toespreken... Nou, ik kreeg dus van honderd van ouders hetzelfde briefje dat ze gebruik wilden maken van thuisonderwijs. En dat ze dus ontheffing wilden van de leerplichtwet. Dus toen wisten we, er is iets aan de hand. Uh, ik heb toen een brief teruggeschreven dat ik dat niet zomaar accepteerde. En dat ik graag met de ouders in gesprek wilde. Toen was die oude avond er. Maar... Wiens initiatief was die avond eigenlijk? Van jou of van de school? Ik heb gezegd dat ik graag met ze in gesprek wilde. toen heeft de school die avond belegd. En daar zaten inderdaad nou 30 ouders. Ze hadden vervolgens de hele nationale pers uitgenodigd. Uh, en de, de aanvoerder van uh, de, de, de godsdienstleraar... die eigenlijk de grote initiatiefnemer was van dat thuisonderwijsinitiatief... Redouwan Ibu Latze. Die zat daar in een, uh, nou in een, in een ik wou zeggen, een preekgestoelte... maar in ieder geval in een hele felle aanklacht... die bijna niet tegen mij gericht was, maar tegen de Haagse politiek... en hoe er met de islam werd omgegaan, dwars over de ouders heen... Gebruikt hij eigenlijk dat moment om, uh, om een aanklacht in te, in te dienen... tegen de Nederlandse samenleving. En in één moeite door beweerde hij dus dat kinderen elders niet welkom waren... vernederd werden. En, uh, en mijn boodschap daar was van... Uh, denk, aan, denk na over de toekomst van je kind. Als ouder ben je verantwoordelijk voor je eigen kind. En je kunt je door deze meneer laten meeslepen. Uh, maar het is niet waar. Het is niet waar dat je niet... Als, als moslim je kind naar een andere school kan sturen. Er zijn duizenden kinderen in deze stad die dat doen. Die goed onderwijs krijgen. Die hun eigen godsdienst beleven. En misschien dan niet uh, drie cijfers achter de komma zoals het hier op school gebeurt. Maar die worden gewoon gerespecteerd. En als dat niet zo is, meld je dan tot mij. He, want als mensen niet gerespecteerd worden, dan kun je daar wat aan doen. Dat was een heel heftig gesprek. Omdat die man zo fel was. En, en mij daar ook op aanviel. Beweerde dat ik ze hun rechten ontzegde. Uh, maar wat prachtig was, de ouders die daar waren opgetrommeld... waren eigenlijk, uh, nou, ik zou bijna zeggen, geronseld. Die hadden allemaal al getekend voor dat thuisonderwijs. Maar er waren er toch een paar die naar afloop naar me toe kwamen... en zeiden, goh, uh, welke school dan uh, zou je dan aanraden? Ik woon zelf daar en daar. Dus toen merkte ik al, en ze spraken niet allemaal goed Nederlands... Dat, er, nou, dat als je ouders aanspreekt op de rol voor een eigen kind... Uh, dat je dan altijd een gesprek hebt... Terwijl de juristen zeiden ja, je hebt gewoon recht op thuisonderwijs en uh, je hebt daar helemaal niets te zoeken. Uh, gaf het mij uiteindelijk hoop ook voor integratie dat ook deze groep ouders, die dus in eerste instantie had getekend om een kind thuis te laten onderwijzen door deze godsdienstleraar, uh, gevoelig was voor het verhaal van, nou, van de westerse, van de overheid van, uh, van weliswaar dan de PvdA, waar misschien nog een klein beetje op trouwens zond, maar iemand die toch ter plekke werd zwart gemaakt. Nee, denk aan je kind. De toekomst van je kind ligt in dit land, in deze stad... op een gewone school. Nou, uiteindelijk hebben uh, 95 van die, van die 100 kinderen... Zijn op een gewone school ingeschreven. En die laatste paar heb ik toen ook op die avond gezegd... als je het niet doet, uh, stap ik naar het Openbaar Ministerie... want ik beschouw het als overtreding van de leerplichtwet. Die laatste paar zijn ook door de rechter veroordeeld. En dus uh, uiteindelijk hebben die zelfs... Ook juridisch te horen gekregen van nee, dit was onvoldoende argument om je kinderen thuis te houden. Het is voor mij een moment omdat het. Uh, nou, toen ik daar naartoe ging, uh, was het algemene gevoel dat dit is kansloos, die ouders hebben dat besloten, ze staan in hun recht, laat maar en, en, uh, en ook een beetje voorzichtig. En uh, mijn zorg was, was vooral dus voor al die andere kinderen die dan indirect de boodschap te horen krijgen, jij kan geen. Je deugt niet, ja. want je gaat naar gewoon naar school. Ja, en, en het, er waren een paar ouders die naar toe gingen... maar er waren natuurlijk ook heel veel ouders die wel vasthielden aan thuisonderwijs. En daar heb je toen leerplichtambtenaren ja. op afgestuurd. En met ieder ouder is individueel gesproken. Ja. Dus er is ook wel een enorme overvaltactiek op in toegepast... die heel effectief was. Ja, maar ja, ieder kind verdient, uh, verdient die aandacht. Ja. Okay. Als je je voorstelt hoe het is... het is voortgezet onderwijs, de middelbare school... HAVO, VWO, in een omgeving met mensen die slecht Nederlands spreken... waar weinig geld is, die dan thuisonderwijs georganiseerd krijgen... van de godsdienstleraar. Wat is de toekomst van, van die kinderen in deze stad, in dit land? Nou, dan vind ik het heel erg de moeite waard om echt met de ouders door te praten. En uh, mijn leerplichtambtenaren hebben dat fantastisch gedaan. Niet losgelaten, iedereen gesproken, goede gesprekken, ook duidelijk gemaakt hoeveel scholen van een rijkdom aan scholen er verder te kiezen valt. En dan zie je dat mensen daar gewoon uiteindelijk zich niet aantrekken van wat van de beweerde groepsidentiteit, van wat hun wordt opgelegd, van wat tegen hun gepreekt wordt, maar als vrij individu kiezen om zowel een godsdienst uit te oefenen, maar wel de toekomst van hun kind veilig te stellen. Jij noemde net zelf deze avond als een bijzondere avond in het afgelopen jaar. Vanwege wat precies? Vanwege omdat voor mij. Uh, er, er, is, er wordt heel vaak in abstracto gepraat over integratie. of over islam. of over uh, wat je allemaal wel niet kan. Maar ik heb zelf altijd de hoop. dat je uh, aan het einde van de dag. van mens tot mens elkaar moet kunnen bereiken. in een gesprek over wat belangrijk is: uh, de toekomst van je kind op school. of uh, veilig oversteken. of de speeltuin om de hoek. En dat je dan wel heel duidelijk moet zijn. Over. wat hebben we in dit land. aan, aan moois bereikt. En, en waarom is dat zo belangrijk. Maar dat je dan ook. in een direct en respectvol gesprek. ergens kan komen. Nou, ik. Ja, voor een mij is Respectvol ja, gesprek. dat was niet echt de sfeer van die avond. Uh. Nou, ik was wel heel respectvol naar die ouders. Wel heel ja. duidelijk, maar heel respectvol. Maar dat bedoel ik ook niet. We ging daar zo'n. Dat ja, was een op, sfeer. Ja, opgevochten, agressieve sfeer. Ik was daar als verslaggever, uh, lag op mijn knieën om dat allemaal op te nemen... en ik moest steeds verder bij die meneer uh, ja. uh, van de islamitische geloofsleer, omdat hij zo aan het oreren was en daar kwam zo'n woede uit... Maar niet... waar ik wel van onder de indruk was. Uh... Jawel, maar daarom, daarom is het voor mij... als je ziet dat, dat ook die ouders die dus, uh, door zo'n man op die manier worden toegesproken... uiteindelijk kiezen voor de toekomst van hun kind hier... Geeft dat me ja, maar een... dat was niet het gevoel van die avond. Nee, maar je moet het ook bevechten. Maar dat geeft mij dus een optimistisch gevoel voor deze stad. Want die dat avond dus dacht wel. ik, dit, dit gaat escaleren. Dit, dit, dit, dit, dit, dit gaat enorm uit de hand lopen. En jij was duidelijk wel opgewonden, maar je bleef heel beheerst. Je werd door iedereen ook rechtstreeks aangesproken. Er wordt dan ook meteen getutilleerd. En ja. dan blijf jij uh, u zeggen. En dan wordt er gezegd, ja, maar jij als Jood moet toch ook weten dat... Ja ja nou, ik wat, was heel bezorgd. Je? Als je dat niet wint hè? en deze honderd kinderen blijven thuis. Met het, met het zweem erboven dat een, een goede moslim zijn kinderen thuis houdt. ja, voor je het weet worden straks duizend kinderen gehouden. Dat kunnen we niet wel ja, dat, dat snap ik. Dat, dat, dat, dat, maar wat doet dat? Als je zo persoonlijk wordt aangesproken, als je zo in het nauw wordt gedreven. als je zo vijandig wordt bejegend blijf je toch de zelfbewuste uh, uh, Asscher... Uh, zoals ik je aan het begin van het uur uh, typeerde. Maar ondertussen wordt er aan je, worden je poten onder je... Ja, ja maar ja. Dit is, ja, dat is natuurlijk de, de essentie van, uh, van politiek. Je, je, vind, je wordt je, je aangesproken het ook wel prettig, op alles wat je bent, veel... alles wat je hebt. Maar het gaat er wel om. Het is wel menens. Uh, en je geen kan het van je af laten glijden discussie. dat je daar persoonlijk uh, op een nare manier wordt aangesproken. Het, het sterk je bijna in je overtuiging ja. dat? Ja, het is, we hebben een gesprek. Ja. Nou, gesprek. Het gaat echt... Ja, nee, ik... ik geloof niet dat er heel erg naar je werd geluisterd. Uh, in ieder geval niet door meneer Ibolat. Nee, maar goed, die, die, die, die ambitie had ik. Ik had niet uh, de ambitie om de meest fanatieke persoon te overtuigen, maar wel om, uh, om die ouders te bereiken en de te blijven staan groep waar je en te van laten zien dat ik, uh, ja. dat ik juist daar ging staan. Ja. Inmiddels is de school gesloten. Bijna alle kinderen zijn, uh, hebben goed onderdak gevonden. De vijf kinderen die thuisonderwijs, die zijn beboet. Tenminste twee zijn er beboet door de rechter. Over de andere drie kinderen moet nog uitspraak gedaan worden. Maar inmiddels ligt er wel weer een nieuwe aanvraag voor een islamitische ja. school van dezelfde mensen. Ja. En de minister heeft het goedgekeurd, ja, is... de aanvraag. En nu is het aan Amsterdam? Om... Een beetje, uh, ik weet niet of je de film Groundhog Day kent. Nee. Nou, dan wordt iemand, iedere een van mijn favoriete films... iedere ochtend in dezelfde werkelijkheid wakker. En dat is hier natuurlijk ook aan de hand. Uh, dezelfde groep mensen denkt gewoon, we beginnen opnieuw. Ze wilden ook hetzelfde gebouw graag. Toestemming van de minister. Um, ik heb gezegd van, ik wil alleen daar op wat voor manier dan ook aan meewerken... als ik de zekerheid heb dat er nu wel goed onderwijs wordt gegeven... met uh, goede zorg voor kinderen die dat nodig hebben. Uh, dat er les wordt gegeven over burgerschap, over uh, Nederland, over democratie. En dat er ook andere bestuurders bij betrokken zijn. Want jullie hebben je kans gehad. Nou, juridisch is dat ook heel ingewikkeld. Uh, beschermd door, uh, door, door een mooie traditie van stichtingsvrijheid... worden ook de verkeerde mensen soms beschermd. Het is, de verkeerde mensen. Ja, het is echt uh, makkelijker om een school te, te beginnen dan een snackbar. Uh, want uh, verder. je mag geen vragen stellen over hoe iemand het in, in de jaren daarvoor heeft gedaan. Dus het is spannend hoe dat gaat. Ik hoop eigenlijk dat de initiatief... Maar wat naar... kan je als gemeente, als wethouder, die zich niet um, laat leiden door... Of nou, als... ik heb nu in ieder geval een spoed om een gebouw te leveren. Uh, die heb ik afgewezen. En gezegd van, Op grond van? Dat ik geen spoed zie. De vertragingstactiek die je vader uh, je heeft aangeraden. Nou ja, ik, ik, ik gebruik eigenlijk vooral hier het argument... u wilt toch ook het beste voor, voor de kinderen? En dan wilt u vast dat de stad er vertrouwen in heeft... dat er goed onderwijs komt. Ik heb een paar van die kinderen ook na afloop nog gesproken. Hè. Er werden op die avond waar we het net over hadden... Er werden ook kinderen opgevoerd die daar dan ingestudeerd verhaaltje moesten houden... dat ze bang waren op een andere school... en dat ze uh, zo verdrietig waren dat de school dichtging... Later heeft een van die meisjes me ook verteld dat ze daar gewoon in getraind werden. Dat ze ook getraind werden om de media op dezelfde ja, manier te voortzetten. Dat zit ook heel erg in de uitzending die we vandaag gezet hebben. Tol blij ja. is nu op een gewone school zichzelf te kunnen zijn. Nou, dat wil ik echt niet hebben in de stad. Ja, nee, dat snap ik allemaal. Maar um, de minister vindt het goed dat er een, uh, een nieuwe islamitische school komt in Amsterdam. Dus je zal. Ja, zij hebben het, het dat recht vind, aan hun. Dat kant. vind ik ook goed. Maar er moet wel een goede school zijn. Vrijheid van onderwijs is niet uh, het recht op slecht onderwijs. Het is ook niet bedoeld voor de besturen. Het is bedoeld voor de kinderen. De overheid heeft de plicht om te zorgen voor goed onderwijs. Nou, als dat wordt gegeven, prima. We hebben een aantal basisscholen in Amsterdam. Ook een aantal islamitische basisscholen. Die het intussen gewoon goed doen. Zo hoort dat. Uh, maar als je weet dat een school met die. Kijk, ik wil niet. Heb je, veel... Heb je contact met minister van Bijsterveld over, ja. over dit? Wat, wat is dat voor contact? Uh, nou, zei, ik, ik spreek natuurlijk over, de, over allerlei uh, onderwijszaken. Zij, uh, zij uh, had toegekregen dat ze geen keuze had dan, uh, dan dit toestaan. Op grond van de huidige wetgeving. Maar ik moet nog zien of de Kamer niet uh, ook in meerderheid vindt... dat dit toch wel een heel schril voorbeeld is... van mensen die hebben bewezen dat ze het niet kunnen. Uh, dat het toch zonde zijn voor de kinderen en die leerkrachten als je de herhaling van zitten zou krijgen. Het is heel traumatisch voor kinderen als de school dichtgaat. Ja, ja dat waren emotionele um, tafereelen. De minister besluit de school te sluiten. Ze is zelf nooit op de school geweest. Jij staat er eigenlijk veel verder vanaf. En je komt wel op school. Waarom... Ja, heb je wel eens gevraagd aan de minister... waarom zij niet naar de school is gegaan? Nee. Wat vermoed je? Waarom zij niet is gekomen? Om Ik een besluit uit te leggen wat jij uiteindelijk bent gaan doen. Ik, ik kan dat niet voor, voor haar beoordelen, dat weet, dat weet ik niet. Maar wel een vermoeden. Ja, je, je kiest altijd je eigen, uh, je eigen koers. en uh, Ik voel me altijd heel erg verplicht om ook naar de plek zelf te gaan. Maar dat past ook wel heel erg bij, bij wethouder zijn, hè? bij lokaal bestuur. Maar de minister neemt een besluit, ze komt niet... Uh, ze, om, te, om te sluiten, dat, dat ligt ze verder niet toe. De minister besluit een nieuwe aanvraag goed te keuren... En jij moet een manier zien te vinden om dat te vertragen te Ja, maar ik laat ik toch even uh, een compliment maken aan, uh, aan Marja van Dijsselveld. Nou, dat, uh, dat mag de... absoluut, maar dat doet u dan maar in dat het derde van. uur, meneer Ascher. U luistert naar het Marathon-interview. En we zijn alweer aan het einde gekomen van het tweede uur. We zijn er even uit zo voor het nieuws en de boodschappen. Maar zo dadelijk dus weer terug met Lodewijk Ascher. Tot zo. De overnachting.